10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Schiphol heeft vandaag 32 vluchten geschrapt vanwege de sneeuwval. De luchthaven waarschuwt voor vertragingen en meer annuleringen. De spoorwegen kampen ook met problemen. Zo rijden er tussen Amsterdam-Zuid en Schiphol geen treinen... en is Amsterdam Centraal nog steeds slechts bereikbaar. Ook morgen wordt met een aangepaste dienstregeling gereden. Ook het autoverkeer heeft veel last van de sneeuw... en dat kan morgen in de spits nog zo zijn...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 Het weer. Vannacht in het midden en noorden sneeuw. In het zuiden wat droger. Minima tussen de min 2 en min 6. Maar door de oostenwind is de gevoelstemperatuur rond min 13. Morgen sneeuw in het noorden en daar blijft het vriezen. In de rest van het land hooguit wat motsneeuw. En maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. U zit heerlijk op de proluxe bekleding...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 Goedenavond. De kogel is door de kerk. Snijder kan Milaan achter zich laten. Zometeen meer over zijn nieuwe club. En Ajax is de grote winnaar van de eerste speelronde na de witte stop. Voordat de klassieker begon wilde trainer Frank de Boer het niet hebben over de concurrenten die punten lieten liggen. Ja, wij uh, kijken naar onszelf. Wij hebben een bepaalde manier van spelen. Dat wil ik vandaag zien. En als je dat doet, dan is er uh, een hele grote kans. Dat je aan het uh, langste eind trekt. En dat is aardig gelukt. Zometeen Arno Vermeulen over het voetbalweekend in Nederland. En na een half jaartje feestvieren is Gouden Zwemse Ranomi Kromi Jojo weer serieus begonnen met trainen. Moest behoorlijk wennen aan haar nieuwe status. Ja, ja dat is wel inderdaad zo. Um, ik ben niet mensenschuw of, of media schuw, maar ja, niemand kan je vertellen wat, wat er op je afkomt als het gebeurt. Zometeen vertelt ze hoe ze ermee omgaat. En Nederland heeft er weer een Europees kampioen Shorttrack bij. Het werd niet Niels kerstold, ook die Shinky Knecht. De nieuwe Europees kampioen Shorttrack 2013. Spreek van de wat? Ja. Zo is het. Edwin Cornelius stelt hem zo meteen aan u voor. Verder alles over de spint in Calgary. Daar is zojuist heel hard gereden. En het spectaculaire tennis op de Oceaan Open tot 11 uur in langs de lijn. Het voetbalweekend gaan we doornemen met Arno Vermeulen. Arno, uh, voordat we het over de Nederlandse competitie gaan hebben. Eerst natuurlijk de transfer. We zaten al een tijdje op te wachten. Wesley Sneijder, hij gaat dan toch naar Galatasaray. Uh, morgen wordt het allemaal rond, uh, geloof ik, hè? Ja, hij is onderweg naar uh, de club en de stad naar Istanbul. En als het goed is, of er moeten hele gekke dingen gebeuren... want het is wel een transfer met veel haken en veel ogen... dan uh, worden morgen de puntjes op de i gezet en dan wordt hij gepresenteerd. Ik kan me voorstellen dat Galatasaray dat graag uh, snel doet... want zij spelen volgende week zondag de topper in Istanbul tegen Beziktas. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 2. Uh, Galatasaray staat nog bovenaan, maar verloor wel afgelopen weekend... Dus uh, ze zouden denk ik wel graag morgen handtekeningen zetten... en hem laten meetrainen. En dan zal hij ongetwijfeld zijn debuut gaan maken tegen Beşiktaş. Ja, dat zijn onvoorstelbaar belangrijke wedstrijden... Ja. met een geweldig entourage. Uh, dus vandaar denk ik ook wel de haast. Uh, hoe lang, hoeveel geld is er mee gemoeid, weet je dat? Nou, de transfersom was 8 miljoen. Om en erbij, uh, daar waren de clubs het al over eens. We weten dat Snyder uh, een dure klant is... maar iets zal inleveren, maar het juiste bedrag uh, is nog niet bekend. En het is maar de vraag of dat bekend zal worden. Hij had een contract tot 2016 in uh, Italië. Dit zal een contract zijn... wat nog een jaar langer dient. Dus hij gaat uh, voor 3,5 uh, drie, uh, seizoen... Naar, uh, naar Istanbul. En uh, hij heeft het slim gedaan. Want we moeten niet vergeten dat Galatasaray... nog in de Champions League speelt. En met Inter uh, dobberde hij wat rond in de Europa League. Dus uh, uh, wie weet... kan hij nog wat van zich laten zien in de Champions League. Dan komen we hem nog tegen. Um, toch, hè, jij als voetbalkenner... is Inter... of dat Snijder naar Galatasaray gaat... naar zo'n club in Turkije... Uh, heb jij ook niet een beetje je wenkbrauw gefronst? Uh, een beetje wel. Maar ik denk dat we wel iets moeten verder kijken... dan onze eigen neus in Nederland lang is. Ja. Uh, uh, ja, ik weet niet of het elftal bijvoorbeeld van Galatasaray... zoveel minder is dan van, uh, van Inter. Uh, Galatasaray is sinds niet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 Uh, moesleraar, uh, dan, dan is dat toch echt niet zo slecht elftal. En ook een elftal zeker voor de komende jaren met wel, uh, met wel mogelijkheden. Als er tenminste wat ...lange termijn beleid no. gevoerd wordt. Want dat is natuurlijk vaak het probleem bij clubs als Galatasaray. Veel emotie, uh, geweldig entourage, uh, maar ze raken wel eens uh, de kop kwijt. En ja, in de hele geschiedenis hebben ze één keer de UEFA-cup gewonnen. Uh, één keer de Supercup. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een staat van dienst die minder is... ...dan de andere clubs waar die Sneijder ja. speelde. En hij heeft natuurlijk duidelijk te kennen gegeven... ...ik wil het liefst in Engeland of Duitsland ja. verder gaan. Ja, dan komt ja. hij uiteindelijk in Turkije terecht. Ja, het is misschien een grote club, goede spelers, toch een andere competitie. Tuurlijk, competitie is uh, buiten de top wat minder. Ook dat eerlijk gezegd in de Serie A onderin uh, is het ook niet heel erg sterk hoor. Maar Engeland natuurlijk wel. Ja, hij heeft gelongd naar, naar de Premier League. Uh, ja, je zou ook denken van verdorie, daar hoort hij ook wel thuis met zijn niveau. Althans het niveau dat we van hem kennen. Niet het niveau dat hij bijvoorbeeld dit jaar heeft laten zien. Maar vijf wedstrijden gespeeld in de competitie voor Inter met maar één armzalig doelpuntje. Maar het zou natuurlijk voor ons en voor hem ook wel leuk geweest zijn... als United misschien wel dacht van... hé, hey, het gaat niet onaardig, maar we kunnen hem het nog wel bij gebruiken. Maar daar was, leek het helemaal geen interesse. Liverpool, de ene dag stond de Engelse kranten vol dat ze hem wilden kopen... en dacht erop werd het weer in alle toonaarden ontkend. En, en nou ja, uiteindelijk zal die interesse niet voldoende geweest zijn. Nee. Of hebben ze getwijfeld aan... Zijn fysieke uh, situatie, uh, zijn leeftijd, hij is 28 jaar. En toch nog het geld wat hij uh, moest kosten. En we weten dat ze in Engeland ook wel iets kritischer zijn. En vooral over het algemeen als ze spelers kopen van buiten Engeland. Ja, um, aan de andere kant, uh, hoe goed is dit voor zijn carrière? En bijvoorbeeld ook, hè, jij noemde het al een beetje, zijn in carrière. Ja, dat, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dirk Kuijt speelt natuurlijk ook gewoon in, uh, in Turkije. Uh, speelt bij de grote concurrent Fenerbahçe En die is ook gewoon door Van Gaal geselecteerd. Van Gaal en zijn uh, spionnen zullen wat vaker Istanbul gaan, uh, gaan aandoen. Uh, daar hoeft het geen consequenties voor te hebben. Uh, we moeten echt die Turkse competitie niet wegzetten als nee. een Mickey Mouse-competitie. Dat is flauwekul. Als hij gewoon in de Champions League met Galatasaray uh, speelt... als hij gewoon in de top van de Turkse competitie speelt... vooral speelt mm -hmm. en goed speelt... dan krijgen we echt op het wereldkampioenschap straks... geen, uh, geen uh, mindere snijden dan als hij in Italië zou blijven. Nee. Dat geloof ik niet. Nee, maar destijds kwam hij natuurlijk terug van een uh, fantastisch jaar uh, me met Inter. Oh, ja, op op het allerhoogste niveau in Europa, in Italië ja, en toen ook goed in Oranje. Ja, maar dat was nu ook al minder. Uh, Inter doet het trouwens wel goed zonder snijden. Maar uh, is ook wel een minder elftal dan, uh, dan toen. Nee, Hij, hij was natuurlijk uh, drie jaar geleden nu intussen op, op zijn top. Toen was hij 25 en speelde die geweldig, geweldig seizoen. Geweldig wereldkampioenschap. Daarna is het relatief sukkelig geweest. Dus dat is voor hem gewoon ontzettend belangrijk om ergens te komen waar hij... Uh, waar hij een, een vaste rol krijgt, hè, waar hij ook belangrijk is als een patroon uh, in, in het Elftal. En dat zal wel gebeuren, denk ik, bij, uh, bij Galatasaray. En dat hij gewoon zijn eigen niveau haalt. En dat hij veel speelt en ook fitter wordt dan hij de afgelopen tijd geweest is. Ja, en, en dan is het echt niet zo'n ja. uh, probleem voor het Nels Elftal. En dan krijgen we misschien heus wel een hele frisse snijder terug. Maar de baas in de Oranje is hij denk ik niet meer. Hè? Dat is toch echt Robert van Persen nu, lijkt mij, of niet? Of werkt dat zo niet? Nee, nee, nee, natuurlijk. Uh, op, op dit moment zou het gek zijn als je je elftal niet voor een deel... Uh, een vergaal is niet de type die je elftal helemaal op gaat hangen aan het spelen... Maar, maar, maar wel voor een deel uh, het, het toe gaat geven dat Van Persie nu belangrijker is dan Sneijden. Maar Sneijden realiseert zich dat het natuurlijk ook wel... dat de situatie in een paar jaar tijd in dat opzicht uh, omgekeerd ja. is. Goed, leuke competitie, de Turse competitie. We gaan het nu hebben over de Nederlandse competitie. De eerste speelronde na de winterstop was er een van sneeuwvlokken en ijzige kou... en van titelfavorieten die punten lieten liggen... Op 1A. Ajax won vandaag. De Amsterdammers waren in de klassieker met 3-0 duidelijk te sterk voor Feyenoord. De bal rolt. Een half minuutje 0-0 stand. Na een minuut stilte die voorafging aan deze wedstrijd. De nagedachte is aan Wim Schoefaert. Fischer is weg. Fischer. Fischer er langs. Fischer scoort. Het is 1-0 voor Ajax in de zevende minuut in de arena in de klassieker. Dat is eigenlijk het belangrijkste om beslissen te zijn, was... want dit was eigenlijk geen uh, goede wedstrijd van, uh, van, uh, van mezelf, vond ik. Klaas hier terug, oh, fout van Martens Indy, die wil de bal terugschrijven op zijn doelman, maar er zit Eriksen tussen, komt de 2-0, die wil op de keeper Eriksen en laat zich dan toch nog door Martens Indy de kaas van het brood eten. Maar dan is je ogenblikkelijk weer voor Feyenoord en is Boetjes met een prachtige beweging weg. Maar is het paasje van Boetjes eigenlijk weer net te scherp voor Pelle die ook nu boos is op de jonge Jean-Paul Boetjes. En dan moet Mathijs uitkijken. Matthijssen gaat in de fout. En dan kan er geschoten worden. En is het een doelpunt. Het doelpunt van Victor Fischer. Wat een plunder van Joris Matthijssen. Die hem inlevert bij de jonge Victor Fischer. Ja, ik. Hoeveelste minuut was het? Dus. Ik kan wel uh, de pakken neerzitten, maar dat, dat heeft geen zin. Uh, ik heb gewoon een wedstrijdje gespeeld, denk ik. Ja, domme fout. Dat, kan, uh, dat mag absoluut niet gebeuren. Daar is vier, de verlenging van de jongen. Dit keer zit hij erin. 3-0 is het voor Ajax. Zou die bal al zijn aangeraakt? Want uh, Eriksen claimt nu dat het zijn goal is. Roentius gaat neer. Krijgt hij een penalty? Jawel. Penalty voor Feyenoord. En een kaart. Voor van, Rijn. En van Rijn moet dus naar de kant met twee keer geel, want hij krijgt een gele kaart, maar hij had er al een en dat betekent rood. Gaat deze wedstrijd toch nog een ombekeer krijgen? 3-0 is het, na 65 minuten als de aanloop van de Inmers komt en die schiet de bal tegen de keeper op en de rebound over. En zo blijft het 3-0. Terwijl nu een wat sneeuw van de dak afvalt.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 Arno van Meuden, nooit tevreden, hè? Die, die, die de boer. Een 5,5 win met 3-0 van Feyenoord. Wat, uh, je hebt niks te klagen, zou je zeggen? Of nee, ik vind, ik vind hem ook wel erg kritisch. Ja. Dus, uh, vij, een 5,5, uh, daar waren wij vroeger wel tevreden mee. Maar het is, uh, nee, ik, ik vond de Ajax wel iets meer waard, hoor. Uh, ja. Eerst vijf minuten, uh, Feyenoord begon aardig. Maar daarna, in, in de eerste helft, was het krachtverschil tussen, uh, tussen Ajax en Feyenoord natuurlijk echt gewoon heel erg groot. Nou, als je dan nagaat dat ze gelijk in de competitiestand staan... dan is het ook wel een conclusie dat Ajax in die eerste helft... gewoon echt, echt heel goed speelde. Uh, en daardoor Feyenoord ook echt helemaal niet aan de bak kwam. Ik bedoel, uh, wie hebben we nu gezien van Feyenoord in deze wedstrijd? Uh, wie, wie, kon er, uh, wie, wie kon opvallen? Wie kon er bovenuit steken? Niemand. Bellen uh, bijvoorbeeld niet. Die hebben we helemaal niet gezien. Maar uh, it, uh, de, de de doelpunten, de eerste twee doelpunten. die komen natuurlijk wel echt door grote persoonlijke fouten van Fijner tot stand. Nou, dat, dat is voor Feyenoord natuurlijk heel sneu. Uh, er waren echt prachtige aanvallen van Ajax bijvoorbeeld met, met Eriksen die niet benut werden. Uh, uh, en inderdaad, tja, twee verdedigingsfouten. Waarvan de tweede natuurlijk van Matthijsen nog groter was dan die van, uh, van Janmaat. die eigenlijk gewoon dat duel verliest. En Matthijsen maakt natuurlijk echt gewoon een hele grote fout. Ja, dat, dat gebeurt. Uh, waar, waarom valt het... Ja, kijk, Matthijs heb je eigenlijk aangetrokken om dat soort fouten niet te maken. En vooral ja. niet tegen Ajax te maken. Maar ja, het is geen hogere wiskunde. Uh, hij is gekomen. Hij heeft voor de winterstop het eigenlijk ook wel lastig al gehad. Kwam niet fit. Daarna maakte hij regelmatig fouten, rode kaarten. En net voor de winterstop dacht iedereen van... Nou, nu haalt hij het niveau weer van de Matthijs, die we, die we kennen van een wereldkampioenschap. En nu gaat het meteen weer mis in de eerste wedstrijd. Ja, uh, dat is ook wel een beetje, een, een beetje pech. Maar ik denk dat niet dat je daar alleen naar moet kijken, naar die twee fouten. Je moet naar het voetbal kijken. En het voetbal van Ajax was echt uh, ja. was toch wel goed voetbal. En, en geen 5,5. Nee. Maar die Victor Fischer, <laughs> dat is een goede leerling van Frank de Boer. Want die is ook niet tevreden. En, en maakt het natuurlijk wel twee keer prima af. Cool. Ja, ik ja, Fischer is een uh, speler waarvan iedereen steeds gezegd heeft... hij zelf ook, uh, want daar is hij niet verlegen in... Dat, dat hij heel erg graag doelpunten maakt en dat goed kan. Dat bleek al in de, in de jeugd bij Ajax... In die, uh, in die internationale voetbalcompetitie... waar hij tegen Liverpool en Barcelona in twee wedstrijden... Uh, ik dacht vorig jaar, uh, vijf doelpunten maakte. Nou, toen kende... Iedereen in Europa, alle scouts hadden hem met grote letters al in die boekjes staan. Wat dat imponeerde. En hij is een doelpunt te maken. Eriksen scoorde toevallig vandaag een, een, een mazzeldoelpuntje. Maar je ziet het verschil tussen Eriksen en hem. Eriksen is een fantastische speler. Bij die grote kans die hij krijgt in de eerste helft zie je toch een soort van aarzeling. Wat moet ik nu precies doen? Bij zie je dat nooit. Die weet wat hij voor de goal uh, wil en, en gaat veel goals maken. Hij heeft nu tien wedstrijden gespeeld in Ajax 1. Hij heeft vijf doelpunten gemaakt als, uh, als 18 jaar ventje... die ook nog vaak aan de linkerkant uh, speelt. Dat is heel knap en scoort er nu twee tegen Feyenoord. Maar vergeet niet dat hij ook tegen PSV al een goal maakte... en een assist in die wedstrijd voor de winterstop... die voor Ajax ook heel erg belangrijk was... om in de race te blijven voor het kampioenschap. Ja. Goeiedag, uh, wat een waarde heb je dan al uh, voor, voor Ajax 1 als, als 18-jarig talent. Dat is echt heel veel. Ja, hij speelt natuurlijk van links, je zei het al. Uh, maar ze hebben eigenlijk als spits Ajax natuurlijk ook nog Sigtorsson. Komt hij er nog aan eigenlijk dit seizoen? Uh, want, of is dat een heel terug worden? Nou ja, nee, ik denk dat hij dat nog wel komt. Um, en dan is er weer de vraag: hoe fit, hoe fit uh, uh, blijft hij dan fit? Want het is een ontzettend blessuregevoelige speler tot nu toe. Hij zal wel terugkomen. En dan, ja, als Zyktasom fit is, is het voor IJs gewoon een optie. Maar ze hebben Babel, die het liefste in de spits speelt, die nu aan de linkerkant inviel. Dat is een alternatief. Uh, Danny Hoessen heeft natuurlijk helemaal niet slecht gedaan... toen hij eigenlijk vrij plotseling ineens bij, uh, bij Ajax in het elftal stond. Mm -hmm. Dus met ziektezonder bij heb je naast Sim de Jong nog drie spitsen. Dus je kunt niet zeggen dat ze voorin een, een, een probleem hebben. Ze hebben eigenlijk mogelijkheden voldoende. Ja, uh, dan Feyenoord, hebben toch leuke dingen laten zien in de eerste seizoenshelft. Waarom lukte het vandaag niet? Nou ja, omdat ze gewoon voetballend uh, minder waren... en daar gewoon totaal niet in het spel voor kwamen. En, en ja, uh, aan de flanken liep het niet echt... Uh, je ziet het een beetje aan, aan de jeugd. Uh, Tony Filena is natuurlijk op het middenveld een talentvolle jongen. Maar kwam echt nog tekort in de wedstrijd tegen, tegen Ajax. Boetjes. Bij vlagen zag je echt wel dat hij heel erg goed wordt. Uh, maar je ziet ook op momenten uh, dat toen hij voorbij kwam en Pellek vrij voor de goal staat. en die bal uh, zelf ongeveer het stadion uitschiet. Ja, dat zijn wel uh, dure momenten als je tegen Ajax speelt. Ja. Het heeft te maken met, met uh, toch wel jonge spelers die, uh, die nog iets tekort komen. Uh, en alles bij elkaar gewoon uh, was Ajax echt beter. En ja, ja pellen, pellen moet je... Pellen is uh, uh, uit de wedstrijd gespeeld. Is uit de wedstrijd gespeeld. En, en Schaken uh, kwam net terug van een blessure aan de rechterkant. Dus dat liep ook nog niet helemaal zoals het moet. Maar is natuurlijk helemaal geen reden voor paniek. Uh, Feyenoord speelt gewoon uh, volgende week tegen Twente uh, in de Kuip. En dan kan het uh, net zo goed weer heel anders lopen. D dit is voor, voor Feyenoord een incident. Uh, maar zegt natuurlijk nog niets over het verdere verloop van de tweede helft van de competitie. Nee, uh, er is nog uh, voldoende te, te spelen natuurlijk. En maar een paar uh, punten achterstand voor de Rotterdammers. Even de andere topclubs doornemen, Arno. Beginnen we natuurlijk bij PSV, ook al was dat vrijdag. Maar ja, kansloos verloren van Pek Zwolle. En natuurlijk dat opmerkelijke moment. Erik Pieters, die na zijn rode kaart compleet door het lint gaat, uh, vloekt. Uh, uh, slaat een ruit in, met bloedende arm naar het ziekenhuis gebracht. En ja, PSV heeft inmiddels laten weten maatregelen te nemen. Maar ik wil nog niet ingaan op die aard van die maatregelen. Dan kan je iets meer vertellen over Pietersen, blessure en wat er allemaal omheen hangt? Nou ja, daar gaat het verhaal in Eindhoven. En dat zal er morgen wel blijken, is dat hij... Kijk, hij is geopereerd en dat was best wel een, een uh, ingrijpende operatie aan zijn arm. Het zou best kunnen zijn dat hij dit seizoen niet eens meer fit wordt. En dat hij de rest van het seizoen gaat missen. Uh, en dat is dus na een periode van negen maanden blessure leed na dat uh, gebroken middenvoetsbeentje... waardoor hij ook het Europees kampioenschap miste... is dat uh, op zichzelf behoorlijk tragisch. Uh, het is ook wel tragisch, maar je denkt wel steeds... het is ook wel eigen schuld, dikke bult. Het was wel ontzettend stom natuurlijk wat hij deed... Uh, hij loopt die catacombe in naar een terechte rode kaart. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. Dan zie je al dat de elftalbegeleider Matt van der Heuvel van PSV meeloopt... en tegen hem zegt, uh, denk ik, uh, blijf rustig. Dan schopt hij in eerste instantie al tegen een wand uh, die het dan overleeft. Dan slaat hij daarna dus een, uh, een ruit in Dichelen. Dan heb je jezelf dus totaal niet onder controle. En dat is een slechte eigenschap voor een topsporter. Want dat moet je namelijk wel doen. Ja, het is ook misschien en... de frustratie van, ben ik terug, gaat het toch mis? Nee, nat Natuurlijk is dat zo, maar uh, um, ja, dat, is, dat is dan natuurlijk nog vervelender... En ook, maar ook nog dommer, want je weet hoe lang je eruit geweest bent... en dat je eindelijk fit bent. Het is niet te verklaren, maar uh, het, het heeft wel te maken met topsportbeleving. Als je topsporter bent, heb je ook wel de beheersing en intelligentie nodig... om je dit soort dingen niet te laten overkomen. Ja. Want je hebt ook nog te maken met een werkgever... Die jou uh, zeer goed honoreert. Die de afgelopen negen maanden geen gebruik van je heeft kunnen maken. Je bent eindelijk terug. En door zo'n stommiteit ben je weer uh, misschien wel zes maanden uh, uit het spel. Ja, die hebben ook wel de P in. Ja. Uh, dus de liefde tussen de PSV en Pieters krijgt ook een ontzettende knal. Ze hebben alternatieven. Natuurlijk, uh, Bouwma kan zo wel weer terug in het elftal. En het is de vraag of dat nou zoveel minder is in de tweede helft van het seizoen dan bijvoorbeeld Pieters. Maar... Uh, hij heeft op de nominatie gestaan in 2011 om, om al te vertrekken... toen hij natuurlijk toen nou ja, het WK ook achter de rug had. Ja, in Engeland was interesse. Ik kan me best voorstellen dat dit tot een, tot een scheiding gaat, gaat leiden... misschien komende zomer. Ja, um, maatregelen zijn aangekondigd, maar wat vind je eigenlijk een passende maatregel? Want ja, spelen zal er dus voorlopig niet, dus geschorst ja, heeft geen zin. Nee, dat, dat is lastig. Het zal heus wel een, een, een geldboete worden omdat hij de club gedupeerd heeft. Dus dan, dan raken ze hem denk ik in zijn portemonnee. Dat, dat is het enige wat ze kunnen doen natuurlijk. Ja, andere titelkandidaat, uh, koploper zelfs. FC Twente speelt gelijk tegen RKC Waanwijk. 0-0, hoe moet je dat beoordelen? Ja, nou ja, RKC uh, in dit soort wedstrijden sprokken heel veel punten uh, bij elkaar. Uh, dus, nou, heel veel punten. Het zijn vaak gelijke spelers. Maar clubs hebben heel veel moeite om te winnen van een, ja. een team als RKC. Dat geldt ook voor Twente. Twente heeft dit seizoen al vijf keer gelijk gespeeld. Twaalf keer gewonnen. Uh, heeft maar wel twee keer verloren. Uh, alleen uit bij Ajax, uit bij PSV. Dat zijn twee wedstrijden die je natuurlijk ook heel makkelijk kunt, uh, kunt verliezen. Ja, we hebben het steeds bij Twente over de aanvallers. Uh, eh, Tadić en dat het allemaal van die geweldige spelers zijn. Chudley. Maar je moet toch concluderen dat de kracht van Twente zit hem echt achterin. Ze hebben maar veertien doelpunten tegen. Minste van de Eredivisie. Ja. Veruit. Verdaad, ja. En aanvallend uh, uh, willen we toch dit seizoen niet lukken. Castaños, goed trainingskampen. Uh, zij, iedereen. Veel gescoord. Ja, nu weer niet. En dit seizoen, hij maakt toch niet de indruk van een spits... die een elftal kampioen gaat maken in een Nederlandse competitie. En het geldt trouwens ook voor Boelikien. Dus ik vind dat ze toch centraal voorin uh, wel een probleem hebben... Maar je kunt er heel, heel lastig van winnen. Uh, uh, en het is daardoor niet spectaculair. Het is redelijk saai, maar ze staan, ze staan, ja, wel, ze boven staan wel bovenaan. Maar ja, zie, nou, jij, zie jij twent ook echt als titelkandidaat? Jawel, ik vind nog steeds dat ze wel titelkandidaat uh, zijn. Uh, ik vind ook, dat dus nu het moment van de dag natuurlijk. Maar ik vind echt dat Ajax uh, echt uh, veruit nu titelfavoriet is. Hoewel de stand daar niet toe leidt, maar wel het spel. En ook wel de lijn die je gewoon ziet in, uh, in dit seizoen. Ik denk dat uh, Twente en PSV daar misschien achteraan zullen komen. Maar ze zijn natuurlijk niet weg uh, in de titelstrijd. Nee. Alleen, ja, je hebt steeds het idee dat, er gewoon, dat het rendement er niet uitkomt. Nu hebben ze wel een nummer 10. en ze hebben met Taniets en ze hebben ver. Maar dan loopt het weer. Niet aan de flank uh, waar ook spelers lopen, zoals Jesse. Hè? De ene week wel, andere week niet. Uh, nee, uh, het, het, het, het valt toch tegen. Het valt tegen. Je hoopt steeds dat, uh, dat het gaat uh, swingen zoals het uh, Ja, er zit uh, zoveel potentie moeten... in, hè? Ja, toch ja. wel, ja. ja. Uh, uh, wel afgevallen voor de kampioensrace uh, lijkt toch wel Vitesse. Ja, dat... Dat, dat zag je al voor de, voor de winterstop toen het al misging. Uh, de laatste vier wedstrijden hebben ze één punt gepakt. Het gekke is, uh, voor die serie, weet ik nog dat we ook in Studio Voetbal tegen elkaar zeiden... ze kunnen wel eens gewoon over een paar weken bovenaan staan. Zij hadden namelijk het makkelijkste programma van alle teams vlak voor de winterstop en bij de start. Uh, ze speelden tegen VVV, RKC Waalwijk, AZ en Heerenveen. Dat hadden op papier voor Vitesse gewoon twaalf punten kunnen zijn. Het werd er maar één... Ze hebben de elf punten laten liggen. Dat moet wel zo'n knal zijn voor dit elftal. Eh, dat ze absoluut afhaken voor de titel. En dat ze natuurlijk ook nog moeten kijken naar eh, bijvoorbeeld Utrecht. Dat gewoon weer begint met een overwinning na de winterstop. En, en dat verschil is heel klein. Ja. En eh, nee, Vitesse, Vitesse kan dat niet meer gaan redden. En het heeft ook niet te maken met de Afrika Cup. Boni, het eerste wat iedereen zegt. Want eh, het ging al mis voor de winterstop. Toen was hij ah, er gewoon sorry. bij. Ja. Ja, en verdedigend zag het er heel, echt heel matig uit. Elty uh, prima goals. Maar er werd hem echt niets in de weg gelegd. Ja, voor de duidelijkheid, het werd uh, 4-1 voor AZ. Dat, he, eindelijk niet zien wat het echt kan. Gert-Jan van Beek, zei er het volgende over. Nou, dit is wel de eerste wedstrijd dit seizoen... dat we een hele wedstrijd goed hebben gespeeld. En, en, en, en waarin we ook heel bewust gekozen hebben... voor een, een, een manier van, van, uh, van, van verdedigen. Uh, het positiespel was uh, in meerdere wedstrijd al, al heel aardig en verzorgd. Dat, dat is eigenlijk al jaren zo bij AZ... Uh, alleen het was nog te wisselvallig. Nou, we hebben nou ook een hele wedstrijd laten zien, omdat we ook goed gefocust waren. Ja, dit is de norm. Hè. Wil je meegaan doen in het linkerrijdje, dan is dit de norm. En die hebben we laten zien dat we die kunnen, uh, kunnen halen. Nou, die zul je elke wedstrijd moeten benaderen om, om voldoende punten te halen voor het linkerrijdje. Ja, en dan kunnen ze misschien nog wel iets leuks laten zien de tweede seizoenshelft. Ja, het zal erom hangen. Die, die groep daar staat erg dicht bij elkaar. Uh, daar steekt AZ ook niet bovenuit met deze spelers, maar zijn ze ook niet veel minder. Maar uh, wat gebeurt er met Maier? Dat is natuurlijk de vraag de komende week. Uh, tot het einde van de transferperiode. Als hij natuurlijk wel naar PSV gaat. AZ houdt heel erg vast aan die transfersom van onder de 10 miljoen. Uh, maar stel dat hij wel naar PSV gaat. Dan verliest AZ wel zoveel creativiteit. Dat het Europees voetbal wel weer heel ver weg is. Want de rest van het middenveld heeft dat in ieder geval niet. Uh, daar moet het erg van maar herkomen. En ook van Eltidoor natuurlijk qua doelpunten. En nu had Berens het op zijn heupen. Ja, dat is wel een speler die vaak uh, een paar wedstrijden goed speelt. En dan ook wel weer een tijd lang uh, ja. uitbeeld is. Dus, Overigens, uh, dat, dat PSV uh, verliest fors. En uh, zou dat nog invloed kunnen hebben op de komst van Maher? Ja, werkt dat, dat zo? Of is dat, nou, uh... in in dat zou niet zo moeten werken, maar in voetbal uh, werkt dat wel zo. Als er enige lichte vorm van paniek is, dan gaat uh, de portemonnee vaak wat sneller open. Ja. Alleen bij PSV lag het probleem natuurlijk ook weer in de wedstrijd tegen Zwolle, vooral achterin waar het centraal uh, heel zwak was. Ja, daar kan maier ook niks aan doen. En je vraagt je sowieso steeds af van waarom wil je Maher? Want als je maar haalt, dan speelt bijvoorbeeld Wijnaldum niet... of dan speelt straks Lens niet. En Toyfonen komt nog terug. Uh, het, het klinkt helemaal niet zo logisch om eigenlijk in de winterstop... Uh, her te kopen voor 10 miljoen. Maar ja, uh, PSV uh, lijkt toch wel erg geïnteresseerd om dat, uh, om dat te doen. Goed. We zijn er doorheen, denk ik, uh, Arno. Of heb je nog verder opvallende zaken te melden? Heb ik nog opvallende zaken te melden? <laughs> uh, nee, vol, vol, vol, volgens mij hebben we alles... Uh, uh, Keurig afgewerkt, Jeroen. Oh, het... uh, en en denk ik dat iedereen wel weer bij is, toch? Arno, oh, dankjewel het, daarvoor. Het nieuws staat in Turkije. Oké. Kalada Daar gaat hij re-wessie. Snijper. When Smokey Sings. Er werd uh, hard gereden vanavond in Calgary. Heel erg hard zelfs bij de wereldbekerwetse de sprint. Verbeterde namelijk de Zuid-Koreaanse schaatser Sang-wa Lee... het record op de 500 meter. En dus zit hier Sebastian Timmerman. En uh, Sebastian, dat, dat is toch bijzonder? Ja, dat is zeker bijzonder. Uh, het is pas de derde keer dat iemand onder de 37 seconden schaatst... op de 500 meter bij de vrouwen. Vorig seizoen deed Jin Hewitt... Bij het wereldkampioenschap sprint. Uh, Sangwa Lee deed het gisteren ook al net op de eerste 500 meter. En nu verbetert ze dus dat wereldrecord van Jingyu. Ze brengt het op 36-80. Uh, ze reed ook nog eens met uh, in 26 seconden en 54 100ste, de snelste ronde ooit uh, uh, voor een, door een vrouw gereden. Dus het was een fantastische race met records. Het was ook echt een mooie race om naar te kijken. Ja. Dus dat voordeel, ze had het reed tegen de Richardson uit Amerika. Uh, die had de binnenbocht, de eerste binnenbocht. Nou, ja, na de eerste buitenbocht zat uh, Sangwa Lee Richardson al zo. Dicht op de huid. Dus ze had ze een perfecte tegenstander aan. Gangmaker ja. eigenlijk op de kruising. Uh, prima tweede bocht. Gewoon eigenlijk een prima race. En een fantastisch wereldrecord. Ja. En beloofde dat voor volgende week natuurlijk. Ja, Deka. ja. Sangwali... De duizend meters nog ietsje sneller rijdt dan dat ze nu doet, dan, uh, dan kan ze meegaan doen voor het algemeen klassement. Ja. Okay. Uh, Margot Boer deed goed mee in het veld. Ja, ja, zeker. Uh, want zij wordt derde in uh, 37-54. En schaatsliefhebbers die uh, zullen dan gelijk op uh, veren van de bank. Dat is precies namelijk het Nederlands record van Andrea Nuit. ...staat al sinds de Olympische Spelen van Salt Lake City... ...3994 dagen was het vandaag geleden dat dat record gereden werd. Um, ja, en het wordt dus geëvenaard door Margot Boer. Net niet verbeterd. Maar goed, het is wel een persoonlijk record voor haar. Uh, evenaring dus van dat Nederlands record. En dat was voor Margot Boer uh, eindelijk ook weer eens een, een race... ...waar ze eigenlijk al langer op hoopte. Uh, nou, ik wilde vandaag wel gewoon een goede rijden... dat die gisteren gewoon niet goed ging. En ik heb wat aan mijn schaats veranderd gisteravond... En, nou, nu gaat het wel weer uh, gaat goed. Dus, uh, ja, ik had wel gebrand weer om in uh, Groningen de tweede dag om gewoon een goede 500 neer te zetten. En, uh, de binnenbocht verknaalde ik een beetje. En dan, uh, weet je in ieder geval dat het nog harder kan de volgende week. Ja, Groningen was dus het uh, Nederlands kampioenschapsprint. Waar ze haar titel verspeelde aan, uh, aan Marit Leenstra. Mm -hmm. uh, uh, en dit was ook wel echt eindelijk weer eens een goede 500 meter van boer. die we eigenlijk dit seizoen uh, tot nu toe nog niet gezien hadden. Uh, um, om de nou gelijk topfavorieten voor het podium op dat WK Sprint te bombarderen... dat gaat nog te ver. Maar wie weet kan ze dan volgende week sneller rijden... Ja. dan die, die 37-54 die ze dus nu geëvenaard heeft. Bij de mannen ging dat record, dat nationaal record op de 500 meter... en gisteren natuurlijk aan, Jan Smekens. Uh, was hij vandaag weer goed op dreef? Ja, want hij wint weer. Net niet sneller dan gisteren. 70ste van een seconde uh, scheelt het maar. 34-32 dus gisteren, 34-39 vandaag. Uh, 500ste sneller dan uh, Kato en uh, Michel Mulder wordt derde op 60% in honderdste van een seconde, maar Jan Smekens is toch uh, de 500 meter man van dit seizoen. Hij heeft in de acht wereldbekerwedstrijden uh, maar één keer niet op het podium gestaan. En hij heeft er nu drie gewonnen, pakt nu de dubbel. Dat doen er ook niet veel hoor, dat was volgens mij sinds Jeremy Waterspoon uh, niet meer gebeurd. En dat is natuurlijk een hele grote naam in mm -hmm. het uh, mannen sprinter. Dus kortom, het is uh, tot nu toe het seizoen, internationaal gezien, op die 500 meter van, uh, van Jan Smekens. En uh, verslaggever Jeroen Stekelenburg uh, ving hem na afloop op. Eerste Jans Smeekers, het wordt bijna saai. Ja, vind ik wel meeval hoe saai dat wordt, maar uh, gewoon twee hele goede races dit weekend weer. 34-3, twee keer. Dus ja, dan uh, is het top weekend. Acht keer gereden, 500 meter dit seizoen. Zeven keer op podium, drie keer gewonnen. Je bent niet alleen de meest constante, maar ook de beste. Ja, dat is echt een, een heel mooi rijtje. En, uh, ja, dat is iets waar je van kan dromen, het begin van het seizoen. En, ja, met deze vorm gaat het bijna vanzelf. En dat... Uh, dat is een erg lekker gevoel. Ja. Is dat een ontwikkeling die uh, je ja, uh, nog voor mogelijk had gehouden? Ik bedoel, incidenteel een keer winnen, meedoen elke keer op het podium. Maar ja, uh, je bent de beste van de wereld. Ja, natuurlijk nou ja, daar heb ik altijd van gedroomd en altijd wist ik dat het erin zat. Alleen. Uh... Is dat zo? Dromen snap ik. Maar weten dat het erin zit? Terwijl je altijd tegen die Japanners en die Koreanen aanrijdt, is het nog wat anders. Nee, absoluut. Dat is moeilijk, maar ja, je moet in jezelf geloven. Ja, je hebt soms tegenslagen en ja, dan weet je, dat kan maar één ding doen en dat is uh, gewoon dom doorgaan. En net zolang de dingen doen die je moet doen om hard te rijden. En uh, dat ik met Jack en Brand Loyalty doen we dat gewoon heel goed. En deze zomer hebben we er net iets anders aangepakt. Iets nog meer specifieker op de 500 meter en op het... Uh, op het sprinten gelegd en dat uh, werkt wel zijn vlucht af. Dat kan je wel zeggen, Jan Smekens uh, Zit hij nou ook dicht op dat wereldrecord van uh, Worderspoen? Nou, dat is uh, 34-03. Staat al, uh, al een tijd, hè. Uh, op naam van, uh, van Worderspoen, sinds november 2007 al... Uh, dus hij komt stapje voor stapje uh, dichterbij. Um, om nou gelijk te zeggen dat hij uh, uh, dat op hele korte termijn gaat verbeteren... dat denk ik niet. Het ja, staat het ook lang, hè? Ja, het staat Vijf al heel jaar, lang. Ja, dat, ja, ja, ja, dat klopt. Dat nou, geeft alleen maar aan hoe, hoe scherp dat record is. En Het is natuurlijk ook een barrière hè, als we daar uiteindelijk doorheen gaan... door die barrière van die 34 seconden. Maar goed, Smeekers doet volgende week niet mee aan het WK Sprint... dus daar heeft hij geen kans om, uh, om dat record te verbeteren. En hoe uh, het qua wereldbekerwedstrijden volgend seizoen eruit ziet... dat weten we eigenlijk nog niet. Nee. Dus wat dat betreft is het afwachten wanneer die kans komt. Maar hij kruipt langzaam dichterbij. Hoe deden de Nederlanders het? Op de 1000? Goed, want uh, daar wint hij in Otterspeer. En daarmee sluit hij eigenlijk een tegenvallend weekend uh, af. Want het liep allemaal niet lekker bij Otterspeer. Veel races met foutjes. Nu wint hij. 1.07.76. Ja. Voor hem een persoonlijk record. Maar mondiaal gezien... Is het geen superschokkende tijd? Er is wel behoorlijk vaak sneller gereden dan dat. Uh, Davis wordt tweede op 700ste. Samuel Zwartse, de Duitser derde. En uh, Nuijs en Michel Mulder dit keer net niet op het podium. Volgende week het wk sprint in Salt Lake. Daar kan het dus nog harder gaan. Uh, ja. wat, wat kunnen we daar verwachten van, laten we zeggen, de Nederlanders? Nou, ik heb. Een beetje klassementjes gemaakt. Bij de vrouw is het een beetje moeilijk rekenen, omdat Nesbit vandaag helemaal niet meer meedeed. Die nam gewoon de rust. En Ying Yu bijvoorbeeld reed, de, de titelverdediger volgende week. Uh, reed geen duizend meter. Maar als je zo kijkt, dan staat Richardson zeg maar, voorlopig op één. Nou, de druk is hoog op haar schouders in Salt Lake City. Haar thuisbaan uh, kan ze dat aan. Dat wordt een examen voor Richardson. Uh, daarachter zit dan Sangwa Lee, li Nesbit, Nesbitt. En daar weer achter eigenlijk een clubje met, uh, met Margot Boer... met Van Riesse Leenstra, mm -hmm. Vat Colina. En bij de mannen uh, gaan we echt wel meedoen weer uh, voor het goud. Mulder, die wint eigenlijk dat klassementje... als ze dat maakt over dit weekend voor Otterspeer en Koskala. Uh, Greg de Canadees, Thaibu Mo doet mee... Groothuis had geen best weekend. En je ziet ook wel bij de mannen dat er maar weinig rijders zijn met, uh, met regelmaat. Die echt twee goede 500 en twee goede duizends kunnen rijden. Dus dat kunnen is... zomaar verrassingen uitkomen? Ja, de, de, de regelmatigste, degene met de minste fouten, die, uh, die wint. Oké, okay, we zullen het zien. Sebastian, dankjewel. Sebastian Timmerman was dat. Een half jaar geleden veroverde Ranomi Kromi Jojo twee keer goud op de Olympische Spelen in Londen. En daarna volgde natuurlijk een periode van huldigingen, feestjes. Een periode waarin ze haar plezier in de sport moest terugvinden na een tijdje. En dat is inmiddels gebeurd. Op het trainingskamp in Thailand vertelt ze aan verslaggever Martin Vriesema hoe ze dat heeft gedaan. Ja, uiteindelijk ben ik ooit begonnen met zwemmen omdat ik dat leuk vond. En eigenlijk na vier, vijf weken na de spelen, toen ik niet had gezongen... Euh, toen begon dat weer te borrelen. Gewoon het, het gevoel, het plezier in zwemmen hebben... Ja, en toen ik in november weer fulltime ging zwemmen, toen, toen had ik echt weer het gevoel om weer het water in te gaan en weer lekker te gaan zwemmen. En dan is het niet eens records verbreken of Olympische Spelen zwemmen of zo, maar gewoon het plezier, het lekker drijven, het lekker zwemmen en bewegen in water. Ja. Datgene wat ja, waar je plezier in hebt, dat, dat weer doen. Ja, uh, is het wel anders geworden doordat je nu die Olympische medailles te pakken hebt, dat je iets anders in het water ligt? Ja, ja, dit is wel echt, ehm. Uh, uh, Sowieso is het, uh, het doel eigenlijk. Tot 2012 had ik natuurlijk één groot doel, dat is bereikt. Uh, dan, dan ga je altijd weer doelen uh, verstellen nieuwe doelen stellen. Maar er is ook een zekere um, ja, rust of zo. Dat het gewoon het is gehaald en we gaan nu weer verder kijken. En die doelstellingen die je nu voor jezelf weer formuleert, hoe ver liggen die weg? Is dat alweer een doelstelling richting 2016 of, of zit dat meer in de details? Uh, nou, ik ga nu voorlopig echt focussen op, uh, op Eerste Barcelona komende zomer, uh, de WK. Um, na 2008 had ik echt heel erg um, alles op alles gezet voor de komende vier jaar en dan om, om in Londen heel hard te gaan zwemmen en dan ga ik nu echt wel anders aanpakken. Ik zit nu ook wel in een andere fase en zo. Maar ja, in principe ga je niet zeggen dat je nog voor één jaar doorgaat, dus uh, ik kijk wel op de lange termijn. Maar ik ga nu echt per jaar bekijken hoe het gaat, hoe ik ervoor sta en uh, hoe ik me voel. De doelstellingen voor het WK Barcelona, dat is dan natuurlijk uiteraard weer het allerhoogste. En dan moet je moet je, uh, je races uh, moet je nog weer gaan aanscherpen. Er waren een paar dingetjes die, jij, die bij jou bleven hangen na, na Londen. Dat was uh, dat je nog steeds niet helemaal tevreden was over de raceindeling en de finish. Ja. Uh, die finish allereerst, heel technisch. Ik bedoel, waar, waarom was je daar niet happy mee? Um, Ik zag op de 50 ja, een soort volleybalaanslag. Dus gewoon, leek het wel, een maar. soort uh, open water aantik. <laughs> ja, um, hij kwam wat hoger die hand. Dat, kijk, Zeker op een 50, dan, dan telt elke honderdste van een seconde mee. En daar zijn we in de trainingen ook echt constant mee bezig. Eén uh, graad of één honderdste kan het verschil maken. En, en als je dan uh, zo finisht in plaats van met je vingertoppen strekken, dan kan dat zeker één of twee tieners schelen. En dat is wel ontzettend veel. Um, dus dat is gewoon een kwestie van nu echt heel bewust opletten. Want je en, zou uh, zeggen, dat, weet, dat wist je voor Londen ook wel al, ja, maar dat ja. overkomt je. Um, ja, dat is lastig te zeggen. En dat is denk ik de, de, het geval van finale zwemmen. Dan is het toch, dat is toch anders dan een gewone wedstrijd of een gewone finale zwemmen. Een olympische finale brengt dan extra spanning met zich mee. is het allerbelangrijkste ooit, wat waarschijnlijk ooit gaat komen. En ja, dan ga je fouten maken. Ja hoe gaat het met het leven buiten zwemmen en, en de Olympische status? Uh, je hebt wel gezegd, ik kan nog steeds naar de winkel en ik word ook minder, ik word ook niet echt lastig gevallen. Dat valt allemaal reuze mee, gelukkig in dit land. Ja. Uh... Maar er is wel iets met je gebeurd, qua media aandacht en noem maar op. Ja. En ook dat is iets, lijkt mij, wat je, wat je moet leren onder de knie te krijgen. Je bent altijd wel redelijk makkelijk geweest naar de media. Maar ik neem aan dat het toch iets anders is, een andere status. Ja, ja dat is wel inderdaad zo. Ik um, ben niet mensenschuw of, of mediaschuw, maar ja, niemand kan je vertellen wat, wat er op je afkomt als het gebeurt. Um, Vanuit Nederland is het natuurlijk een gek huis, maar ook vanuit uh, de hele wereld, uh, de zwemwereld, die, die stort zich echt op je. Mm -hmm. Niemand kan je adviseren. Ja, mensen kunnen je adviseren hoe ermee om te gaan, maar je moet dat zelf uitvogelen. Leren nee zeggen af en toe. Ja, en ja, klopt. <laughs> uh, nee zeggen dat blijft moeilijk. En, uh, ja. Ja, het, het begrip van sommige mensen is natuurlijk. Um, je moet constant uitleggen dat een nee niet, niet per definitie betekent dat je iets niet wil, maar dat het gewoon niet kan. Ter bescherming van jezelf. Ja. Ja. Ja. En dan word je toch in Nederland al snel arrogant gevonden. Ja, maar ja. aan de andere kant is het... Ja, Nederland is toch wel aan de ene kant van ja, met, met beide benen op de grond blijven. Aan de andere kant vind je van ja, we mogen best ook wel trots zijn uh, op jezelf. Nou, ik ben toch blij dat ik in Nederland woon en dat ik gewoon uh, inderdaad nog gewoon lekker in de supermarkt kan rondlopen zonder dat uh, ik altijd altijd lastig voor het ja. en dat, dat valt nog gewoon mee. Dus ja. uh, ik denk dat het ook is hoe je er zelf mee omgaat. Ranomi Kromi, Jojo. Het is dus even wennen. De status van Olympisch kampioenen. Andere sport dan, short track. Want uh, niet Niels Kerstold, niet Shinky Krecht. Nee, Freek van der Wart werd in Malmö Europees kampioen short track. De man die de afgelopen jaren in de schaduw stond van de twee boegbeelden... won vandaag de 1000 meter en de superfinale. En daarmee stoot hij Shinky Knecht van de troon. Maar wie is dat eigenlijk, die nieuwe Europees kampioen? We horen het in een bijdrage van Edwin Cornedissen. Kom maar, van de Watt. De ene huldiging na de andere. Eerst op het podium en dan... De nieuwe Europees kampioen Short -track, 2013, Spreek van de wat? Voor familie en teamgenoten. En het feestvarken zelf straalt van oor tot oor. Onbeschrijfelijk. Het is zo mooi om eindelijk gewoon... Het gevoel te hebben dat je de beste bent op een EK. En de beste bent een allround klassement kan winnen. En dat, dat voelt gewoon zo goed. Maar laten we hem eens proberen te karakteriseren. Met behulp van teamgenoot Shinky Knecht. Nou, Freak is gewoon een hele goede jongen. en uh, Kan hard schaatsen. En uh, ja, die uh, verraste iedereen, denk ik. Hij heeft gewoon echt vier goede afstanden gereden. En dan, ja, dan ben je terecht kampioen, denk ik. En met de hulp van bondscoach Jeroen Otter. <lacht> ik, ik denk, in hoofdlet is het een lieve jongen intelligente jongen en uh, heel erg rationeel gedreven. Freek van der Wart is de man van de geleidelijkheid. Stapje voor stapje. Ik ben niet het natuurtalent. Ik moet er uh, hard voor werken. Ik heb wel een schaatsgevoel. Maar elke keer als ik wat doe, dan moet ik stapje voor stapje. En dan ben ik, moet ik uren in stoppen om hem überhaupt onder de knie te krijgen. Uh, technische dingetjes. Het, iets dieper zitten. De, de heupen in de bocht. De linkerknie de bocht in. Dichtbij uit. Al die kleine dingen dat het duurt. Ah, daar heb ik echt heel veel aan moeten werken deze tijd. En ja, dat straalde er ook vanaf. Stapje voor stapje was het ook werken aan het zelfvertrouwen. Ja, dat heeft hij heel langzaam. Zeker als je de resultaten ziet. Zo, elke keer een, een grote wedstrijd na grote wedstrijd. Dat hij meer vertrouwen krijgt. Uh, dat hij uh, verstandiger gaat rijden. Uh, dat emoties uitgeschakeld worden. En ik denk dat het, wat ik net al zei... dat het allemaal met zijn ratio te maken heeft. Waar ik uh, een paar jaar geleden überhaupt niet dacht aan... een World Cup finale te rijden, of een A-finale te rijden, denk ik nu van, nou ja, waarom kan ik het niet gewoon zijn? Die andere jongens zijn ook gewoon andere jongens. Zo heb ik het aangepakt en zo ben ik weer stapje voor stapje ben ik doorgegroeid naar dit toernooi bijvoorbeeld. Freek van der Wart, ook de eindeloze denker. Ja, ik denk wel na, nou, ik ben best wel ingetogen en ik denk heel veel over dingen na, nou, meer dan wat mensen, zouden, wat mensen denken van zichzelf. Want dat moet elke keer, als ik stapje voor stapje beter wil worden. Dan moet ik er heel veel over nadenken, heel veel analyseren. Ja, wat, wat zou het nou beter kunnen? Waardoor kan ik nou net even die tiende harder rijden? Waardoor kan ik nou net even dit beter doen? Waardoor kan ik nou... En het begint nu op zijn plek te vallen. En dat, dat voel ik ook. Een heel ander type dan Shinky Knecht. Kijk, ik train en dan ga ik naar huis. En dan, ben ik en dan schaats ik niet meer. En hij zit waarschijnlijk thuis en dan is hij ook nog aan het denken... wat hij zachtjes uh, gedaan heeft. En dat gebeurt bij mij gewoon niet. Ik, uh, ik schaats, ga naar huis en schaatsen weg. En last but not least, Freek van der Wart, de liefhebber, met passie voor het short track. Ik vind het wel een hele mooie sport hoor. Ik kan ook wel heel lang naar uh, filmpjes kijken, op uh, internet van, uh, van races die geweest zijn. Maar dan kijk ik ook weer vooral naar de technische dingen. Wat doen, wat doen zij nou goed? Waardoor, wat doen zij nou? Wat ik niet kan? Waardoor zij beter zijn. En zo ga ik het weer proberen in een training, in een cirkel. En uh, Zo pak ik het dan toch wel uh, wat meer op. Vandaag is er niemand beter dan Freek van der Wart en dus knallen de keurken in Malmö voor hem. En zo hoort het ook. Freek van der Wart dus Europees kampioen in het individuele toernooi. In Smetje was er wel. Ter relay mannen speelde hij van der Wart in zijn mate de titel aan Rusland. De vrouwen wisten hun Europees titel wel te prolongeren. ben sterft langzaam weg. Fly like an eagle. De eerste week van de Australian Open zit erop. Het kaf is van het koren gescheiden. De mooiste wedstrijd van het toernooi werd vandaag gespeeld. Dat, dat was Novo Djokovic tegen Stadinsas Wawrinka. Toch Mark Brasser, Mark Brasser onze tenniscommentator... Zeker, zeker partij, Jeroen. Ja, ja, prachtige partij. Pure reclame voor het tennis. Hè. Dit zijn de, de, de wedstrijden waar je graag naar wilt kijken. Belangrijke wedstrijden, de grote, stadion, de grote stadions, zeg maar. De, de, de grote spelers, spelers van naam. Een beetje ja, iets verder al gevorderd in het toernooi. Grand Slam toernooi, volle bak. Wedstrijd meer dan vijf uur, spanning, drama. Mooi tennis, slecht tennis. Alles zat erin. Ja, dit zijn de wedstrijden. Het ja. geldt niet alleen voor de volgers, maar ook voor de spelers zelf. Dit zijn de wedstrijden die ze graag spelen. We weten dat die Wawrinka natuurlijk aardig kan tennen. Ze blijft altijd in de schaduw staan van, van Federer, zijn landgenoot. Maar eh, ja, dat Djokovic het zo moeilijk zou hebben... dat had jij toch ook niet zo verwacht? Hoe kwam dat? Nee, dat had ik niet verwacht. En dat is met name toch wel de verdienste van Stanislas Wawrinka. Kijk, je zei net inderdaad, de, de mannen zijn van de jongens gescheiden. Het kaf van het koren. We zijn met 128 man begonnen. Er zijn er nog 16 van over in de vierde ronde. Ja, en die 16, dat zijn op dit moment de beste tennissers die er zijn. Uh, ja, dan steken er altijd vier bovenuit. Maar goed, die anderen, die kunnen ook dan nog wel heel erg goed tennissen. Uh, Wawrinka is natuurlijk een jongen die veel ervaring heeft. 27 jaar. Heeft alle topspelers al een keer verslagen. Weet wat het is om in zo'n stadion te staan. Heeft natuurlijk heel belangrijke wapens heeft. Een geweldige voorhand maar een nog veel mooiere backhand, waar hij heel veel directe punten mee kan scoren. Ja, en als hij dan zijn dag heeft, en dat had hij vandaag, als het dan loopt bij hem, als de score dan ook mee zitten, hij wint de eerste set, ja, dan komt hij in een flow en dan gaat hij backhand lopen en dan maakt hij die punten. Ja, Dan is het natuurlijk een fantastische tennisser. En of je dan Djokovic heet, of je heet Nadal, of Federer, of Del Potro, dan heb je het gewoon lastig tegen zo'n jongen, omdat hij gewoon fantastisch kan tennissen. Ja, maar Djokovic eh, kennen we natuurlijk als een enorme vechter. En Dit is Nadal natuurlijk, maar ja, uiteindelijk weet hij dat toch uit het vuur te slepen, die partij. Dat is toch de ervaring waarschijnlijk van zo'n zo nummer één van de wereld? Ja, dat is de ervaring. Dat is ook uh, cool blijven op belangrijke momenten. Er zaten een paar momenten in deze wedstrijd... dat je, dat je denkt, van daar heeft Wawrinka toch wel laten liggen. Hij stond uh, 1-0 voor in sets. Won de eerste met 6-1. Toen kwam er een tweede set. Daarin kwam hij 5-2 voor. Djokovic serveerde, hield zijn service. Het werd 5-3. En toen ging Stanislas Wawrinka serveren... om de tweede set binnen te halen. Hij had dus 2-0 in sets voor kunnen komen. Was nog geen garantie geweest op de overwinning. Maar ja, hij verloor daar zijn service. Hij kwam 30-0 voor in zijn eigen service game. Ja, En maakte toen vier onnodige fouten, leverde ze service in, leverde vervolgens nog een keer zijn service in, leverde de set in, verloor meteen daarna ook de derde set. Ja, en toen dachten we eigenlijk, het is wel gebeurd met hem. Toen kwam er een vierde set, daarin speelde hij weer fantastisch Wawrinka. Heel erg knap dat hij daarin nog terugkwam. Hij pakte de tiebreak met 7-5. Ja, en toen kwam er een vijfde set. En ook in die vijfde set kreeg Wawrinka wel degelijk kansen bij een stand van 4-4. Vier breakpoints. Hij had daar op 5-4 kunnen komen. En dan had hij geserveerd voor de wedstrijd. Maar goed, had telt niet. En als je dan kijkt van hoe hij die, die punten speelde, hoe hij die breakpoint speelt. Nou, de eerste kon hij niks aan doen dat hij die verspeelde. Prachtig dropshot van Djokovic. Maar uh, breakpoint 2, 3 en 4 verprutste hij eigenlijk zelf. Eerst een fout met de backhand. Uh, die hele steady backhand van hem in de partij. Die miste hij. En toen sloeg hij twee ballen met zijn voorhand gewoon uh, ver uh, uit. Een uh, fout zeg maar. Dus daar liet hij het gewoon liggen. Dan had hij mogen serveren voor de wedstrijd. En dan was nu Stanislas Wawrinka uh, de man geweest. En dan hadden we de grootste sensatie uh, nou, sinds ja. jaren gehad uh, tijdens de Grand Slam. Maar goed, dat gebeurde dus allemaal niet. Hij pakte die punten niet. Ja, en dan zie je dat Djokovic de geloof in, in Djokovic die massa heeft dat hij die vijfde set mocht beginnen met serveren. Steeds een gamepje voorliep op zijn tegenstander. Wawrinka kwam steeds de baan op na de break, na de wissel en wist van ik mag mijn service niet verliezen. Ik mag mijn service niet verliezen. Nou, dat ging tot 11-10 ging dat goed. Toen kwamen er, er bij die stand van 11-10. Wawrinka serveren. Ja, Djokovic kreeg de drie matchpoints en het derde pakte hij op fenomenale wijze. En dan kan je zeggen van ja, Djokovic doet dus op dat moment op zo'n matchpoint. Djokovic, wel wat hij moet doen. En Wawrinka heeft dat eerder in de partij op een paar momenten, een paar cruciale momenten, heeft hij het gewoon laten liggen. Dat is het verschil tussen de top en de absolute top, dus. Maar goed, Djokovic midden in de nacht klaar. Een beetje slapen, een beetje trainen. En dan moet hij alweer. En dan tegen Berdig in de kwartfinales. Dat, dat, dat ga je voelen, of niet? Dat, dat ga je zeker voelen, ja. Maar goed, één partij kan nog wel. Maar tegen Bertie gaat inderdaad ook geen makkelijke partij worden. We nee. zitten pas in de vierde ronde. en nou goed, die volgende partij is dan de kwartfinale. Stel dat hij dan nog zo'n partij heeft... dan heeft hij al twee zware vijfzetters in de benen... voordat de halve finales... Eh, want meestal begint ja, dit zo'n beetje in de halve finales... die vijfzetters voor, voor de toppers. Ja, nu dus al eerder. Maar goed, Marian Vaida, de coach van, van Djokovic... die zei vandaag eh, na de partij... Eh, hij kan dit aan, het is een kwestie van heel veel drinken... goed laten masseren... Rustig aandoen. Hij zegt, en Djokovic is fysiek, is sterk genoeg, heeft dat in de loop der jaren geleerd ook, om, om snel te herstellen van zo'n zware partij. Dus hij zegt, die staat er overmorgen gewoon weer. Uh, de komende nacht, waar ga jij naar nou kijken? Ja, weer weer weer mooie partijen. Toch voornamelijk naar de mannen Roger Federer gaat spelen tegen Milos Raonic. Het, het kanon uit Canada daar belooft een prachtige partij te worden. Dan hebben we nog Gilles Simon tegen Andy Murray. Ja, ik hoop dat Gilles Simon naar die marathonpartij tegen zijn landgenoot Gael Monfils. Ook die zware vijfzetter waarin, waarin Simon bijna niet meer kon lopen. Strompelend over de ging. Ik heb toch het idee dat hij daar minder van herstelt dan van zo'n zware vijfzetter dan Djokovic. Die gewoon uh, fysiek uh, beter is. Hij gaat spelen dus uh, tegen Andy Murray. We gaan de titelverdedigers. Bij de vrouwen gaan we zien. Fika Azarenka tegen Vesnina. Het Songa nog eventjes nog een stapje terug weer naar de man. Het Songa tegen zijn landgenoot. Gasquet heeft Songa nog niet gewonnen hoor. Gasquet speelt heel goed, heel constant. En om dan weer terug te gaan naar de vrouwen gaan we ook Serena Williams, toch wel de grote favoriet in het vrouwentoernooi zien. Dus de titelverdeelste bij de vrouwen, een van de favorieten. Williams. Ja, en dan met Federer op de baan. Andy Murray op de baan. En Songa op de baan. Het wordt, het wordt genieten vannacht, Jeroen. Oké, okay. uh, ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen weer. De komende nacht. Je gaat het voor ons volgen. Mark, Mark Brasser was dat. Over de Australian Open. Ja, we begonnen mee. we eindigen er ook mee. Wesley Sneijder. Zijn nieuwe club is bekend, Galatasaray. De Turkse club heeft een eigen televisiekanaal en daarop werd Sneijder net in het Engels geïnterviewd. It's time to hear the voice of our new big star, Wesley Sneijder. And good evening, Wesley. Hello, good evening. Good evening. And now all the Galatasaray fans are waiting for your words. Uh, welcome to Galatasaray family. First, how are your feelings now? What are your feelings? Um, my feelings are actually really good. Uh, I tried to understand the Turkish uh, in the beginning what you were talking about, but I, I don't get it yet. So I have to learn about. I have to learn the Turkish very quick. So, um, but anyway, I feel, I feel I feel I feel very excited. You know, it's uh, for me Galatasaray is like a big club uh, worldwide and. Of course the biggest club in, in, in Turkey. And what I said, I'm still really excited and I can't wait to to play my first game. And can you also imagine uh, how welcome is waiting for you will wait uh, for you tomorrow in the airport? Uh, welcome. Waiting for yeah, I, I I I heard I heard something about that. Uh, of course I know because I I know a lot of Turkish people and I know they are. Uh, very passionate and, and like uh, emotional uh, about the football, uh, about the game, you know, and uh, especially there in, in, in the Turkish competition, and especially uh, the Galatasaray fans. So, yeah, it's, I, I think it will be it will be amazing, and uh, the atmosphere will be nice, and I like it. I, what I said, I can't wait to to go there to play my first game and to meet to meet the de galatasaray Al dus west Stijder die snel trucks gaat leren. Hij uh, zegt, Galatasaray is een heel grote club, maar hij is opgewonden. Het wordt morgen een gekke huis op het vliegveld. Maar dat vindt hij niet erg, want die fans zijn gepassioneerd. Hij kan niet wachten om te gaan spelen voor Galatasaray. Zometeen het oog met John Jansen van Galen. Fijne avond. Richting Pelle, Martin Zindi, het is...